mm Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel verdriet in de wielerwereld. Na een val in de ronde van Zwitserland gisteren... is profwielrenner Gino Meder overleden. Gisteren hij enkele kilometers voor de finish onderuit... en viel hij een ravijn in, vertelt commentator Sebastian Timmerman. De top lag op 9,8 kilometer van de finish in La Punt. Ja, en renners nemen dan natuurlijk risico's in zo'n afdaling. Een finish bergaf staat ter discussie en Meder verloor dus de macht... Over over zijn fiets, samen trouwens met Magnus Sheffield... cureur van Ineos, die eraf is gekomen met een hersenschudding. Mede werd meteen gerenimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed daar vandaag. De zesde etappe van de Ronde van Zwitserland is daarom flink ingekort. Het laatste deel rijden de renners samen naar de finish. Urlo Europarlementariër Sofie Entveld stapt over van D66 naar Volt. Doet ze omdat ze vindt dat de EU bij haar oude partijgenoten te veel naar de achtergrond is verdwenen. Ze zat al bijna 20 jaar voor D66 in het Europese parlement en was ook de Europese lijsttrekker van die partij. Maar dat eindigt nu, schrijft ze in een brief, vertelt correspondent Ardy Stemmerding. Als je hem leest, dan zegt ze eigenlijk. Op papier is D66 nog steeds de pro-Europa-partij. En ik denk dat heel veel leden ook nog steeds pro-Europa zijn. Maar in de praktijk, een mis ik toch echt wel de ambitie en lijkt het erop dat de partijen heel erg kijken naar wat er in Den Haag gebeurt, wat er in Nederland speelt en mist ze toch wel die passie voor Europa die ze zelf wel zegt te hebben. Volgend jaar kan ze bij de verkiezingen niet meedoen voor Volt, want volgens de regels van die partijen is ze dan nog niet lang genoeg lid. Een grote politieactie gisteravond is Sas van Gent in Zeeland. Daar zouden mannen met lange wapens op een schip zitten. Onder andere politiehelikopters en leden van het speciale interventieteam en de Koninklijke C. werden ingezet. Later bleek dat de mannen Airsoft wapens bij zich hadden. Daarmee kan je plastic of metalen balletjes schieten. Ze hebben een boete gekregen. En kiepster Daphne van Domselaar kan zich klaarmaken voor een verhuizing naar Engeland. De speelster van 23 gaat volgend seizoen spelen bij Aston Villa. Afgelopen zes jaar speelden ze bij FC Twente. Eerder volgde van Domselaar Sari van Veenendaal op... die vorig jaar stopte als keeper van het Nederlands elftal. Krijg je nog het weer? Flink zonnig en warm op de Wadden. En in het noorden is het 20 tot 24 graden. In de rest van het land is het 25 tot 28 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. In Noord-Holland is het niet zo heel erg druk. Er staat bij elkaar 40 kilometer file. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Breukelen is de vertraging 10 minuten. Verder 10 minuten tijdverlies op de A10 bij de afrit Volendam. En een kwartier verdraging op de A10, de ring van Amsterdam tussen Volendam en de Koentunnel richting Zaanstad. Verder is de N201 Hilversum uit Horen dicht tussen de aansluiting met de A2 en Vinkeveen. Want daar is een ongeluk gebeurd.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 Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. The devil has a devil for a side. Fun. Ja. Ik kennen hem we nog wel, hè? Heerlijk, heerlijk. En er komt nou er komt een geweld langs, jongen, hier. Het ja, ik denk, denk dat het in uh, voor ook wat horen was. Het staat er staat in een Noordwestenwind, zagen we net ja. hè. Ja, je hoort dus, het. Uh, goed. In Bloemendaal is het heel goed te horen, denk ik. Ja. <laughs> en in stamford voor Noord denk ik ook. Maar ik denk dat uh, Stamford het uh, geluid wel... Nee, ook uh, in het centrum hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja, ik ja, het hoorde... zijn dus de, de oude Formule 1-wagens. Uh, uh, Jij weet daar iets meer van Jan Bart broertjes? Wat, wat voor wagens zijn dat nou? Die... Ja dit zijn de auto's uit de jaren 70 vooral, begin ja. jaren 80 uh, en een, een enkeling uit de late jaren 60. Um, dus dat is de 3 liter Formule 1. Hè. Nou ik, we keken net naar de startopstelling, het leek wel of we de, de, de startopstelling van een, race, een Formule ja. 1 race in 1970 zagen. Ja zoiets ja. 29 wagens rijden. Dat is een groot veld. voor. Dat is, uh, de... Ja, er mochten altijd maar 26 auto's meedoen aan een Grand Prix. Ja, daarom. Dus, uh, maar vandaag mag iedereen meedoen. Ja, dus, uh, ja, iedereen. Ja. Ja, die, die, die, die, Goed, ja, perfect. We gaan het nog even hebben over de, de halve liters. Uh, want ze komen nog een paar keer in actie. Hè, dit ja, is... ja, dit was de kwalificatie. Of uh, kwalificatie. En, dus de race moet nog komen. Uh, de race komt... Uh, race 1 komt morgen en uh, race 2 oh, komt zondag. Dus en, uh, Mike heeft nog uh, alle kansen om... Uh, jazeker, jazeker. To te slaan, ja, Ja, ja, ja. Om te winnen. Ja. Ja, te winnen, To finish first. First you have to finish, hè? ja. En uh, die races duren maar 15 minuten van die Formule 3 auto's. Want ja. uh, dan, uh, dat is al een hele prestatie als je dat uh, een kwartier aan de praat weet te houden. Ja, dat begrijp ik ook wel, ja. ja. Jij, bent, jij, jij doet ook andere dingen op het circuit, dat vertelde je net. Want je bent ook tijdwaarnemer. Ja, ja ik, ben, uh, een, ik ben heel lang tijdwaarnemer geweest. En sinds een paar jaar uh, heb ik dat weer uh, afgestoft. Ja. En uh, ja, dat is een hele leuke manier om bij de autosport betrokken te, uh, wat te wat zijn. Wat doe je als tijdwaarnemer? Nou, ja, je kijkt vooral naar de Computerscherm vandaag de dag. Kijk, de tijd wanneer we begonnen, natuurlijk met een stopwatch, ja, een Stopwatch, ja. Ja. <laughs> En eh uh... Uh, nou ja, In de jaren zeventig kwamen de computers en uh, toen kreeg je zeg maar, uh, de lichtcel. He. Als je in een winkel binnengaat, heb je dat ook. Dan heb je zo'n lichtstraaltje. Dan ding dong. Nou, dat had je hier ook. En die computer die liet dan de tijd zien en dan schreef je het startnummer erbij. Uh, en je wil hele goede ogen hebben. Nou, dat, ja, ja, ja nee, dat klopt. Dat, uh, dat was echt, uh, echt, uh, echt ouderwets handwerk. Maar die tijd in die heb je nog meegemaakt. Ook. Die tijd heb ik nog wel meegemaakt ah, en ik vind nice. ook dat je dat moet leren als ja, je ja, tijdwaarnemer ja, ja, ja, ja, wil zijn. Dan ja, ja, ja, ja. hoor je dat te kunnen. Uh, maar toen uh, kwam een bedrijfje uit Heemstede en die besloten dat ze dat beter konden. En die kwamen eigenlijk uit de modelauto racerij. Oh. En die hebben een klein zendertje ontwikkeld, een transponder. Ja. En die transponder die werd op de auto gehangen en die communiceert met een lus in het ja, wegdek. Ja, geweldig. En dat heeft een vrij grote vlucht genomen. Dat ja, bedrijf ja. dat heet inmiddels Mylabs. En die zijn wereldmarktleider in tijdwaarneming op Is het gebied de van... de Formule 1. Een. Zeker. Ja, ja, ja. Mond, Kijk, dat wordt verkocht aan een of andere horlogemerk. Ja. Geloof me, heeft er niks mee te maken, dat nee, horloge. Ja, maar de man van mijn, van mijn nichtje, die, die werkt daar. Oké. Okay. Uh, maar die doet niet alleen alles. Hey, die ze doet doen ook van alles. Atletiek, atletiek uh, wielrennen, wielrennen, zwemmen, zwemmen ja. zeilen. Die gaat ook heel uh, vaak naar het circuit toe om uh, zeg maar, die tijdwaarneming uh, goed uh, rond te breien. Ja, draaien, ja om het op te zetten. Ja. Maar dat is een groot bedrijf geworden, begrijp ik. Uh, Mylabs is een groot bedrijf, ja. ja uh. En, uh, en tijdwaarneming is ook best een, een serieuze bedrijfstak ja, geworden. Ja. Ja. En dat zit in Heemstede? Uh, nou, Mylabs zit tegenwoordig in Haarlem. Uh, Oké. Okay. Uh, dat waanzinnig. Ja. ja, dat is toch wel knap he? wat die Nederlanders allemaal voor uh, ja, elkaar nee, brengen absoluut, in, ja. Ja. In, in, in, in dingen in de wereld. Ja, buiten mochten ze stappen zelfs. Uh... Maar, de, de, de camera's die ja. gebruikt worden bij de Formule 1 op die uh, op die, uh, weet je wel, dat is een soort kabelbaan. Ja. Die komt uh, ook uit Nederland. Ja? Dus een Nederlandse oh. uitvinding is voor uh, schaatsen is dat uh, ontwikkeld. Ja, is en een, uiteindelijk hebben ze dat. Zo'n uh, camera aanslagen zo, zo'n lijntje ja. die ermee ja. gaat. Ja. En, een, en een, uh, uh, zeg maar een camera die op een rails loopt. Hm. En die is, uh, dus zijn allemaal Nederlandse equipment, uh, heet wow, dat bedrijf. Dat is goed. En, ja. uh, die zit in Hilversum. Ja. Want jij vertelde ook, uh, Jan Bart, dat je uh, die tijdwaarneming dat je niet op het circuit zat. Nou ja, kijk, dat, ik, mensen vragen mij dat vaak. Hè, en die ja. me, zeggen: Oh, van, leuk, Jan Bart, je de, je de kaart rekenen voor de Formule 1? En dan zeg ik van nou nee, want de Formule 1 heeft zijn eigen tijdwaarneming. Ja. En dat wil ik ook helemaal niet. Um, want inderdaad, als je tijdwaarnemer bent op de Formule 1... Dat is in de Formule 1 dan zit je huis niet in dat torentje hier... maar dan nee, ja. zit je ergens in een zeecontainer op een parkeerplaats... naar een, uh, een laptopschermpje te paar kijken. Een kilometer verderop. En, uh, dus ik, ik vind het veel leuker om een weekend als dit... de tijdwaarneming ja. te doen of DNRT of... Uh, en, in, ja, nou ja, DNRT? DNRT, Dutch, Dutch National, National Racing, Racing, Racing Team. team ja. Dat is Kijk. zeg maar autosport als breedtesport. Ja. Um, dat is gewoon gezellig. En dan, ja. en dan ja. heb je direct contact met alle ja. mensen. En, uh, nou ja... Ik, ik, ik vergelijk het vaak met voetbal. Hè. Dat uh, je hebt uh, de Eredivisie of het wereldkampioenschap. Weet ik veel. Het Europees kampioenschap. En je hebt ook de Zaterdag amateurs. Ja. Um, ja. En je kan ook nog een balletje trappen op het, uh, op het plein achter ja, je huis. En, uh, ja. Ja, dat, ik ben meer van de Zaterdag amateurs ja. en een balletje trappen. Ja, <laughs> ja. Als het over tijdwaarneming ja. gaat. Ja. Maar ja. heb je wel eens meegemaakt dat uh, die computers uitvielen? Dat kan natuurlijk gebeuren. Ja. Ja, storing ja. ja. op. Dan ga je weer over op het uh, oude handwerk, of niet? Ja, maar kijk, dat op zich. Kijk, zo'n zo'n lus die hangt dan aan een apparaat... dat noemen we een decoder. Ja. En die decoder heeft gelukkig een geheugen... Oh ja, dus uh, okay. dan kun je daarna nog Dus preken. dan kan je het daarna weer recht breien. Dus dat, oh. wat er dan gebeurt is dat er overal paniek is. Behalve bij de tijdwaarneming. Ja, ja, ja. ja, ja. Want wij breien het wel weer recht. Ja. Maar die schermen die gaan allemaal op zwart natuurlijk. Ja, die, die, die, die je maar niet weet zien. je, ik zeg altijd... Van, uh, kijk Uiteindelijk is tijdwaarneming niet zo moeilijk. Want iedereen kan zien wie er als eerste over ja. de streep ja. komt. En die heeft gewoon gewonnen toch? Dus, ja, ja uh, meestal wel. Ja. Maar het begon in seconden. Toen kwamen die tiende erbij. Toen nee, kwamen goed, die honderdste erbij. De kwalificatie, en nu de in hè? de kwalificatie is het natuurlijk wel belangrijk inderdaad. Dus... Maar ja, nou ja. He, uh, nee, erom, erom, nee, Het gebeurt natuurlijk wel eens dat iedereen. Dat, dat, dat, dat, dat, ooit gebeurt dat drie mensen dezelfde tijd hadden. Ja, is wel eens gebeurd. Ja. Er, uh, op duizendste na. Ja, op een ja. duizendste nou, je, Moet je ik ja. zeggen, ik had het net over DNRT. Ik heb drie weken geleden een DNRT uh, weekendje hier tijdwaarneming gedaan. En toen hadden we twee fotofinishes. Oh, ja? Maar we hebben dus ook een camera nu. Hè. Dat is, het is echt oh, fantastisch dat tijdwaarnemingssysteem. Dus uh, uh, we hebben gewoon een start-finish camera. En uh, als de transponder een doorkomst registreert. Dan klik ik met mijn muisje en dan krijg ik de foto erbij. Ja. En wat, wat nou als twee mensen op, op, op, op dezelfde tijd... Uh, uh, wie, wie heeft er al gewonnen? Uh, nou, in de kwalificatie is het zo dat degene die het eerste die tijd gezet ja. heeft, die oh, mag ja. vooraan staan. Ja, dat wist ik. Ja, en in de race, ja, als ze echt naast elkaar rijden, dan, ja, dan, uh, maar die beslissing maak ik niet zelf. Hè. Ik heb nu ook, uh -huh. dan, uh, dan druk ik die foto af en ik druk het beeldje ervoor en het beeldje erna af. En dan ga ik naar de wedstrijdleider en uh, dan spreken we dat door en dan uh, beslissen we van, uh, nou, ja, I mean. ja, het lijkt erop dat die toch een klein beetje, uh. beetje voor ligt. Het is er nooit gebeurd. Dat, dat dezelfde tijd en dezelfde uh, uh, momenten twee auto's over de streep gingen. Nee, een race niet voor. Nee. Mij, hè? Er is altijd een winnaar. Ja, Er wordt altijd een winnaar uitgeroepen. Ja, ja nee, lijkt ja, me ja. ook. Ja. Ja. Hey, nog even die uh, halve liter. Uh, ga je ook vaak naar het buitenland met, met, met, met, met, met zo'n groep of niet? Ja, niet zozeer met de halve liters. Maar ik, ik doe van alles in de historische ja. autosport. Uh -huh. En... Uh, uh, nou, niet toevallig. Maar afgelopen weekend was ik bijvoorbeeld op de Red Bull Ring. Oh, En uh, daar uh, uh -huh. reed uh, Super Sixties. Dat is een Nederlandse serie voor historische tourwagens en GT's. En daar doe ik wat hand- en spandiensten voor. Die zijn hier niet? Wel? Die zijn hier dit weekend niet. Nee, nee, oh, uh, Waarom niet? Uh, omdat dit zo'n populair evenement is... dat de Nederlandse klassen elkaar een beetje afwisselen oh, hier. Dus uh, volgend ja, ja, jaar ja. zijn ze wel weer aan de beurt. En dan, oh. uh, dus we hebben nu van de Nederlandse race-series... hier hebben wij uh, GTTC... Uh -huh. Dat is een klasse voor raceauto's gebouwd tussen 1966 en 1982 ja. en we hebben NK 8290, dus na, nou, daar zegt de naam het al van. Ja, ja, ja. Super zit daarvoor, dus dat zijn auto's gebouwd. Voor 1966. Ja. Um, en die zijn hier overigens... Uh, zou je met zo'n auto hier wel kunnen rijden? Want de Masters, dat is een Engelse uh, organisator... Ja. Die onder andere dit Formule 1 uh, kampioenschap organiseert... Wat hier nu rijdt. Die mm -hmm. hebben ook klasses waar je met die Super 60s auto's in zou kunnen rijden. Ja. En er zijn ook diverse Nederlandse deelnemers in die, die wedstrijden die, uh, dit wedstrijd. weekend. Oh, okay, ja, ja. goed. Nou, ja. dus, uh, ja. Dus, ja. Uh, de, ja, dus er wordt wel degelijk gereden nee, door, uh, dus Jouw hart ligt echt bij die, bij die historische regeling. Uh, ja, re ja ik, ben, ik ben natuurlijk ook een oude. Ik ben hier moet ouder. als 18-jarig jongetje ben ik hier begonnen ja, en uh, toen uh, vond ik het moderne spul geweldig. En uh, nu ben ik meer ligt mijn hart meer bij de, bij de oude, nee, me. oude. Ben je ook lid van de, van de Hark? Zeker. De, de, ja De ja, historische auto ja. hè Dat ja. is een grote club, hè? Die, Dat is toch 1200 leden of zo? heeft zoiets inmiddels iets van 12 ja ja, we bespraken eerder, eerder vandaag de, de voorzitter. Oké, okay, uh, Onno. Uh, ja, Onno in ja. De Vla Vlaanderen. Ja. ja. En uh, ja, die vertelde dat hij ja, 1200 leden. Dat is wel groot. Dat is een grote club. Ja, we zouden uh, we moeten willen dat er wat meer van die leden ook gaan racen zelf. Ja. Dus, uh, ja, ja. Maar ja, ik ben ook zo iemand. Ik vind het mooi, maar. Uh, ja, je gaat niet te Ik zo lever mijn, bijlage, mijn bijdrage ja. eraan. Maar zelf sure. racen ja. is weer een ja. ander verhaal. Ja. Ja, we gaan een stukje ja. muziek doen, jongens. Ja, we gaan een stukje muziek doen. Uh, we gaan afronden, uh, Jan Bart. Hartelijk bedankt voor je komst. Graag gedaan. Je mag van met mij blijven zitten hoor, als je nog lekker mee wil praten. Leuk dat met, uh, je het was. Ja, hartstikke leuk. Ik ga even een rondje lopen door Je hebt gelijk, ja, nou, ja, prima. Nou. Hey, hartelijk bedankt, uh, heel goed weekend. We komen elkaar allemaal tegen dit uh, weekend. Oké. Okay. En we gaan even een plaatje draaien, zeg maar, Isabel. Ja, nou, even als ik, ja ik hoor mezelf. Um, nou ja, in ieder geval op het circuit is het rustig, want er staat een rode vlag. Ja, dat is jammer, nou, dan kunnen wij mooie muziek draaien toch? Kunnen wij muziek draaien? Ja. En dan uh, gaan we zo naar, de, uh, naar het muziekje gaan we door naar de... Ja prima, de wat dan gaan we draaien? We, we gaan eerst, eerst met z'n allen dansen. Sorry? We, we gaan eerst met z'n allen dansen. Nou, nou dat, dat gaan we even niet doen, maar uh, ja. zeg maar wat je draait. Er <laughs> <laughs> uh, dus zal hier toch wel een koningin uh, tussen zitten, hè? Een dancing queen. Oh, dancing oh, queen. Ja, uh, overlood heel, overlood heel goed, he, heel, heel, heel goed. goed. En anders doet de muziek er wel. Ja, zo is het. Just. Ja, dan is het nummer ik, abba uh, Dancing Queen weer voorbij. En dan zien we op het screen dat er alweer een beetje actie gaat komen. Ja. Maar we gaan eerst nog naar Henry uh, Voor. ZFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Pit Report. Ja. ja. Helemaal goed, ja, we gaan uh, gewoon weer lekker door. Uh, dankjewel voor de muziek, uh, Isabel. Ja, want we hebben aan de lijn, als het goed is, uh, uh, onze vriend Henri van Furstenberg. Dat klopt, Henri? Ja, we zitten hier op een circuit. Er is net een ongeluk. Ja, wij ook. Hoe de... oh, is er een ongeluk gebeurd? Wat is er gebeurd? Vertel. Met de Masters Legend hier in de Hunsenrug Oh. Ze dus, uh, halen nu weg, die auto. En uh, dan gaan ze, denk ik, zo weer verder. En ik heb hier uh, een uh, zandwoorden, die oh. Graaf. Ge Gezellig. Wie, wie heb je? Heel lang geleden hoor. Heel lang geleden. zit maar wat een jaar. Ja, dat moet geweest in nee, 1960. Oké. Okay. 58, 59. En wat voor auto? Dat was uh, een brief. Uh, dat was onder de leiding van Daan Constant. En die had Formule 4. Formule 4? Ja. Dus het was allemaal gewoon uh, subsidiarity. Maar vlak voor mij gebeurde een ongeluk, bus uit. Bos uit bedoel ik. Toen had je al bos uit, ja? Ja, bos uit. En uh, die jongen die ging uh, op zijn dak. En die kreeg het vizier van zijn helm, hij, in zijn bol. Het lag helemaal open. Eentje? Oké. Ik ben uitgestapt, ik heb het nooit meer gedacht. Nee? Ik ben wel elke race geweest, elke race. En, uh, nou, ja, ook niet door Ik heb Piet Kneijdenburg gezien, ik ben 1990 uh, uh, uh, uh, uh. Harry, je moet, even, je moet de microfoon oh. ietsje dichterbij houden. Dik het ook. Oké. Oh. Of oh, we gaan er praten. Ja, dat kan ook. Oké, oké. Okay, yeah, okay. En eh. Uh, je, je, je, je vond het allemaal wel een pijnse toch? Ja, heerlijk. Maar het is hier ook altijd perfect geregeld. Echt, alles, alles klopt. Dus helemaal, helemaal goed. Het is wel ook mensen dat je niet verder mag, maar ja, dat hoort gewoon. Want het is vrij gevaarlijk. Ja, tuurlijk. Je zag het net bij die start al die auto's die, En dat lawaai, je kunt niet te geloven. Nou, wat de... <laughs> Dat is echt een steeds. Mensen die tegen het circuit zijn, die sporen niet. Ja, nee. En dat zijn mensen die af en toe later in, in, in, in Zandvoort komen wonen... ...terwijl het circuit er lang stond. Ja, precies. Dan kun je het ook kiezen, weet je wel. Mag ik die naam noemen wat ik het vind? Ja? Zijkers. Ah, zij Dat zijn echt zijkers. Dat het is mooi zo te Je Maar jij bent, je bent een sector hier in uh, Zandvoort. Ja. En je woont ook hier... Uh, uh, Vanaf uh, 57. En dan ben ik geen zandpoeter, hè? Eigenlijk niet. Dat nee. ik dus ook niet voor je deze keer wel. Maar Henri, uh, we hadden de naam even niet goed uh, gehoord. Uh, het, uh, het is feest hier. Ja Maast begrijp ik, luk. maar we hadden de naam niet, niet helemaal goed gehoord. Kun je nog één keer halen met wie je nou spreekt? Jij klinkt wel erg hard op mijn koptelefoon. Oh ja, maar ik spreek ook goed in de microfoon, Harry. Ja, Maar Oké, hey, dan hoor ik je Maar uh, met, met wie heb je nou gesproken? Want we konden dat niet helemaal goed volgen. Wat is je naam? Pentegraaf. Pentegraaf. Fred. Pep de graaf. Pep de graaf. Fred de Graaf. Oh, graaf. Oh, Oké. Okay. Heel goed. Heel de vader goed. van Bart. de, Bart de graaf. graaf. Oh, de vader ja. van Bart de Graaf. Ja, die woont. Ja, ja ik, ik weet waar die woont. Wat leuk dat hij er ook is. ja, Helemaal goed. Uh, Oké. Okay. Ja, dat was het einde interview. Heel, heel leuk was het even. Ja, nou, ik zie hier nog steeds rode lampen knipperen. Ja. Dus, uh, maar dan lag er een wagen op zijn kop, of niet? Nee, nee, nee, hij was echt in Hunzerug onderuit geschoven. Oh. Maar ja, op een, op een positie dat je denkt, van, nou, nou ja, dat kan je toch niet voor rijden. Je moet even weggehaald worden. En wat voor wagen was het? Een, Formule, een oude Formule 1 wagen? Ja, een oude Formule 1 met Marlboro erop. Oh, oké, okay. zo'n rood-witte. Ja, ja, ik ja, dat was, was mooi er ook. <laughs> wat, wat, wat tegenwoordig niet meer mag, hè? want uh, nee, je mag nee, geen nee. Uh, rook. Reclame. Nee, maar de, de, de kleur nog wel, maar de, de, ja. de tekst hebben ze eraf gehaald. Ja, dat zag ik ja. Nee, dus het <laughs> mag helemaal niet meer, hè? Nee, het mag, nee, mag niet meer. Best, nee. Nog, nee. Nee. Is nog, ja. nog sterker, stresskant, mag je helemaal geen sigaretten meer kopen? Ja, het Plus Plus hier. Ja. Zo, Noord. Dus er zijn nu ook mensen uit Oekraïne. Ja, maar ik zag net uh, Ali van uh, Pluspunt. Ja, die heeft het hartstikke leuk voor het, Met mensen uit Oekraïne die ook uh, ja, je op op piepop kunnen meemaken. Misschien kunnen we straks even met ze spreken, Ali. Ja, ik weet niet hoe Oekraïens is. Russisch lukt toch een beetje, maar Oekraïens. Ja, ja, <laughs> ja dat is hartstikke goed. makkelijk, joh. Als je goed je best doet. Ja, oké. Ok. <laughs> moet, moet je wel. Okay. Hé, hey, hartelijk bedankt. Okay. aan het plaatje uh, draait. Dankjewel. zie okay. Hoi. Wat ik ook Hoi. zie, ik zag ze net al met het bord voor uh, de timing. Uh, zag oh, Ik zag ze langslopen. lopen. Ik denk dat ze zo weer beginnen hoor. Ja, ja dat is we wel bestellen. We gaan in de tussentijd even een, een muziekje draaien. Wat gaan we doen, uh, Isabel? Nou ja, in ieder geval, sowieso moet ze blijven luisteren. Dan blijft uh, ze natuurlijk op de hoogte van wat ja, er gebeurt. Sowieso, sowieso, sowieso. Uh, zullen we Fleetwood, ma fleetwood oh, make Oh, Fleetwood make -up? Altijd goed, altijd goed. Go your own way! Go your, your own way! way. En dan is het recht vooruit. En die pochting. Want er komen nog vlaggen. Goed, hup! Hup met die muziek! Hey. Ja, Fleetwood Mac en Go Your Own Way hier bij uh, ZFM. En uh, Race Radio uh, heten we tegenwoordig. En uh, nou, uh, het, is een, uh, het, is een, het is een ding van je welste Want ze, ze staan weer, uh, kijk je uit uh, Hans. Yeah, ze staan weer op de grid. Dit, uh, de, de, de auto's ze hebben ze, oh, ze zo. ook nog steeds dezelfde klasse. Ja, ja, ja. Ze, er is een ongeluk gebeurd. Ja, dat hoor En uh, van Erik ja. Weijers hoorde ik dat. En Erik zit uh, naast ons. En uh, kleine update, Erik. Hoe gaat hij? Ja, nee, het gaat heel goed. Ja, jammer dat de Formule 1-race nu even stil ligt. Die heeft een rode vlag gehad. Het was overigens niet een heel ernstig ongeluk, hoor. Uh, nee, nee. Er was een auto ze had olie uh, gelekt. Oh. En die spinde daardoor af in de Hans-Ernst-bocht. Over de olie schoot er ook nog een andere rechtdoor. Ja, ja. ja uh, en buiten het feit dat je die auto moet weghalen, uh, moest ook dat autospoor natuurlijk opgeruimd worden. Dat dus ja, dat, uh, dat kost wat tijd. Dus het heeft nu denk ik, een kwartiertje stilgelegen. Maar okay. ik kijk nu naar buiten en ik zie dat de groene vlag gezwaaid ja. wordt. En dus de weer, auto's weer dus achter de 70k weggaan. De geluiden die komen ja. straks richting de Dus het betekent ja, dat betekent uh, dat, uh, dat de tijd weer uh, gaat lopen zo. Ja. en uh, dat we het programma weer oppikken. Ja, dus, uh, dat, ja. Het, dat programma het is zit barstens vol, hè? Ja. Ja. Het, is een, het is een heel bijzonder evenement, hè? Ja, ja dat kun je wel zeggen. Uh, het is uh, een evenement wat... Uh... Ja, denk ik wel uniek is in zijn klasse. Er zijn natuurlijk meer grote uh, historische evenementen in Europa. Je hebt Silverstone Classic of Le Mans Classic. Spa, -classic. Uh, Spa heb je dat ook. Ja. Uh, en, en, en die zijn op zich ook uniek. Hein? Want eigenlijk iedereen die kijkt toch een beetje van nou ja, weet je, je kijkt ook wel naar de historische circuit. Ja, ja. En dat hebben wij nu ook weer gedaan van juist die klassen die in het, die 75-jarige historie van Zandvoort hier belangrijk zijn geweest, die hebben we hier naartoe gehaald. Ja. Ja, en, en gelukkig is dat ook door de deelnemers opgepakt. Want die zijn ook in grote getalen gekomen. Ja, het enthousiasme ja, ja, was groot. hè de, ja, ja, ja, ja. Kijk, die Formule 1 race die nu net weer, uh, weer weggaat, hey, die hebben 29 deelnemers. Ja, dat is echt uniek voor ze. Dat ja. uh, heeft die organisatie uniek ook niet in Europa, hè? Ja, ja, ja, dat hebben ze, dat hebben ze nou, sinds corona sowieso niet meer meegemaakt. Zo'n groot startveld. Maar daarvoor was het ook al een unicum. Ja. Uh, ja, je ziet is het groter dan de startvelden destijds in de jaren 70, 80. Uh, 26 ja, volgens mij wel. Ja, ja 26 oh, ja. is het maximum. Het waren er misschien wel meer als die mee wil doen. Die moesten dan kwalificeren. Ja. En, ja, uh, hebben jullie wel zo'n soort startplek? ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja nee, we maar vroeger hebben... starten ze met ze vier naast elkaar ja klopt nee we kunnen we hebben ongeveer 40 startplekken we hier ja. uh, uh, Sommige klassen mogen met meer auto's rijden. Eh, 47 voor een sprintrace maximum. Maar dan, dan hebben we een beetje, hebben het probleem dat... Dan staan de, de laatste startrijden staan te ver in de arie denkbocht En die okay. staan dan helemaal scheef. Omdat die bocht natuurlijk vakant ja. is. En rollens komen er eerst alweer. Ja, nah, dat niet. Maar uh, dat is een beetje moeilijk starten. Dus, uh, dus we hebben geloof ik 40 startplekken. En dat betekent ja. dat als we meer dan 40 auto's starten, hebben... dan doen we al een rollende start. Ja. Hey, je vertelde net, uh, het is vandaag nog uh, relatief rustig. Uh, morgen... Uh, uh, wordt het uh, gekhuis? Ja, morgen, uh, zaterdag, is voor, voor ons voor de historie echt de topdag. Uh, alle raceklassen komen in actie. Uh, dus je kan alles zien. En, uh, en, en ze blijven ook allemaal. Kaarten uh, zijn er verkocht uh, voor? Ik weet de exacte stand. duizend of zo. Nou, dat lijkt me wel wat veel. Nee, dat, uh, dat, is, dat is het niet. Maar we gaan zeker over de 10.000 bezoekers heen. Dat, uh, dat weet ik zeker. En, uh, dus dat, dat is gewoon al heel mooi. En. Uh, nou, wat, wat, wat, wat, wat morgen bijzonder maakt, is dat alles is aanwezig de hele dag. En, uh, en op zondag, ik vertelde het net ook al even, ja, dan, dan op een gegeven moment de klassen die ochtends vroeg rijden, ja, die, gaan, die mensen gaan op een gegeven moment inpakken. Hè, want die moeten ook weer naar huis rijden. Dus ja dan, ja, dan, dan zie je toch weer wat minder op een gegeven moment. Ja. Dus uh, wat dat betreft is zondag gewoon echt. Uh, zaterdag is echt de beste dag om te komen. Is het uh, na, de, na de Grand Prix de, de, de, het grootste evenement op het circuit? Uh, ja, ja, ja dat, die conclusie kunnen we wel trekken. Uh, volgende week we hebben natuurlijk een ander groot internationaal evenement ja. hier, de DTM. Ja, dus ook uniek hè? dat ja. die na, na vijf jaar weer terug is ja, hier in Zandvoort. Daar zijn we natuurlijk ook heel blij mee. Uh, maar uh, ja, dat, dat is moderne autosport en daar komen ook heel veel enthousiastelingen op af. Tuurlijk, tuurlijk. Maar uh, qua organisatie, helemaal omdat is, dit is ook echt een evenement dat wij zelf helemaal organiseren. Ja. Dus dat betekent dat met alle raceklassen maken wij zelf de afspraken en met alle mensen die met speciale auto's komen. En met de DTM hebben we daar veel minder invloed op uh, zij brengen het programma mee. Ja, uiteraard, ja. Ja. Hoe, hoe gaat het eigenlijk met, met, met zeg maar, de, de, de nationale autosport? Uh, nou ja, er zijn... Het uh... is een moeilijke tijd geweest. Hè? Ja, zeker. Ja, maar de die, die nationale autosport is wat gewijzigd. Uh, uh, je had, zeg maar, tot... Uh, tot uh, nou, twintig jaar geleden had je de NAV, de Nederlandse Autorensportvereniging. Die organiseerde ja. uh, alle NK's. Ja. Nou, de NAV die stopte daarmee in uh, 2004 zeg ik aan het over van 2005. En toen hebben wij het als circuit overgenomen, de NAV. Daar zijn wij die NK's gaan organiseren. En toen reden de NK's ook heel veel op Stamford En wij zijn daar weer mee gestopt in 2013. Daarna heeft Vimax, dus een organisatie van de organisatie van Dick van Elk... die heeft het toen voortgezet. Die organiseert nu vier NK's geloof ik... En die racen ook op Zandvoort, uh, maar twee keer per jaar. En die de voorjaarsraces hier en de Trophy Vions, maar die rijden ook twee keer per jaar op de YCV en Assen. Die gaan naar Zolder, die gaan naar Spa. Dus het is allemaal wat meer verdeeld. Uh, vroeger reden de NK's meer op Zandvoort en nu is het maar twee keer per jaar. Maar aan de andere kant hebben wij nu weer veel meer internationale races die we vroeger niet hadden. Uh, vanaf begin is het dicht, hè? Dan, uh... ja. Wordt er opgebouwd? De... Nou dicht, uh, vanaf, uh, op 23 juli is onze laatste uh, activiteit, dan hebben we hier de Endurance van DNRT en dan van uh, maandag 5, 24 juli uh, dan is de circuit dicht tot aan de start van de Grand Prix, uh, want er zijn we alleen maar aan het opbouwen. Ja, maar daarna uh, heb je ook nog een paar dagen nodig hoor. Ja, ja, ja. ja ik zeg, wat doet uh, de circuit verzand voor het met de Grand Prix? Want het wordt natuurlijk helemaal overgenomen door de... Nou, wij zijn uh, zelf ook uh, actief in, Al, ik ja? en mijn collega's. Ik ben zelf uh, dan met, zeg maar, uh, oude... Nee, nee. Oh. <rijgwheel> <h actually> verantwoordelijk voor de sportieve organisatie oh. ja. Ja, van de Grand Prix. Ja. Ja, ja. Ja, dus dat betekent dat uh, alles op de baan wat moet gebeuren met betrekking tot veiligheid... met, met marshals, uh, medisch personeel, uh, noem het allemaal om, dat, uh, dat mag ik organiseren samen met, uh, met, uh, met twee collega's. Dat is ook niet geheel. Uh, nee, dat is behoorlijk. Uh, ja. uh, we, rekenen, we hebben zo'n 450 mensen alleen... Al in op de, op de baan staan. Oh, nou, die moeten ook uh, ja. allemaal uh, instructies krijgen ja. wat ze moeten doen. Ze moeten ook, uh, velen moeten ergens slapen, ze moeten een kaart ja. hebben, ze moeten wat te eten hebben. Nou, ja. reken, ga maar uit. Het is, uh, ja. is een hoop, hoop, de hoop te organiseren. Ja, want alle support races, zoals uh, Porsche Cup en uh, wat rijdt er nog meer. Formule 2. Formule 2, dat wordt allemaal georganiseerd door de via dan. Hè? Ja, maar de, de FIA is wat dat betreft, die, natuurlijk, die organiseert het, maar die leggen um, de uitvoering daarvan gewoon bij, nee, bij ons als organisator neer. Ja, ja. Dus wij krijgen gewoon een handboek met waar we moeten voldoen ja. Ja, ja. en uh, daarna uh, moeten we het gaan, uh, gaan organiseren. Die, die hele organisatie na nou, twee keer uh, Formule 1 hier, wordt het dan makkelijker? of? Nou, makkelijker... Uh, ja, die draaiboekers. Draai ja, nee, dat, dat maakt het, dat maakt, in die zin maakt het het makkelijker. Hè, omdat je het nu hebt twee keer gedaan. Ja. Dus je weet wat je kan verwachten. De eerste keer is alles spannend natuurlijk. Je bent, ja. bent als een dood dat je iets vergeten iets ja, bent. Ja, maar je ja, tijdens het ja. weekend achterkomt. En uh, dat is niet gebeurd. Hè, dus ja. we hebben nu twee keer gedaan. Dus dat geeft wel bij iedereen heel veel vertrouwen. Ja. Dat kan. En dat maakt het misschien wel makkelijker. Maar aan de andere kant uh, houden we elkaar ook gewoon scherp. Iedere keer, jongens, uh, het blijft gewoon heel, een heel serieus... Uh, Organisatie, ja. we moeten daar wel scherp op zijn. Dus, ja. Ja. Hoeveel, hoeveel camera's wordt het eigenlijk opgenomen? Uh, voor tv of ja, voor uh, tv? Joh, ik zou het niet weten. Nee? maar de, uh, het zijn er honderden en dan ja. heb je, je hebt de tv-camera's en dan maar dan heb je ook nog eens een keer alle Longboards. camera's. Nou ja, maar ook veiligheidscamera's. Hè. oh ja. Bedoel, we hebben bijvoorbeeld voor veiligheid op het circuit dus een compleet eigen camera-systeem. Oh, ja? een camera ja. camera-systeem, ja. bijzonder. Ja. leuk hoor. Nou, morgenavond hebben we de, de parade in worden. Ja. Ja. daar heb je vanmorgen al iets over verteld. Ja. Uh, is de belangstelling daar groot voor, voor? ja, nou ja, wat ik hoor wel. Uh, de inschrijving is pas morgen, dus oh, is pas morgen? ja, de, de de deelnemers die mee willen doen met de auto, die uh, moeten zich daarvoor morgen inschrijven. Dan wow. uh, krijgen ze een startnummer. We zijn maximaal 100 startbewijzen. Wow. Uh, ik gok dat we weer op een autootje of 60, 70 uitkomen. Uh, zoals meestal 60, 70 auto's. Wat wordt de route? Uh, de route is uh, over de Van Alphenstraat uh, en de Van Spijkstraat. Uh, gaan we dan de Engelbergstraat op. Uh, Hogeweg Oranjestraat. Uh, Raadhuisplein, uh, nou ja, daar, uh, daar gebeurt het meest natuurlijk. En dan uh, rijden we een rondje door de Halsterstraat, c en dan nog een keer terug naar de Oranje Straat. En dan worden de auto's geparkeerd. En daar blijven ze dan een half uurtje, uurtje ja, ja, ja. staan en dan uh, onder begeleiding weer terug. Ja, dat het leuk toch? Ja, ja geweldig. Ja, dan, uh, ik denk dat ze hopen ze daar wel zin in hebben. Jij, jij hebt er gehoopt ze komen op Ja, ja auto... ze komen bij, bij mij langs. Ja, ik, dus weet ik weet het Een jaar op drie, vier geleden <laughs> stond er voor jou, waar jij woont. Daar stond opeens uh, die, uh, die wagen van Jim Clark, die, die groene ja, okay. lotus. Ja, ja, die lotus. Oh, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja okay. Toen woonde je er nog niet, maar uh, nee, nee. misschien nu weer. Je weet het niet. Nee, nee. Nee. Nou, die auto is er niet. Nu niet, nu niet. Nou, dan komt ja, die is het voor jou, de Gaat die ook erin? Nee, nee, erin? Nee, nee, nee. Nee, nee. de reden de weg. Helaas, kijk, Formule 1 auto's kunnen die route niet. Maar rijden. is het niet leuk om die ook op een, uh, uh, hoe heet een opleggertje te Ja, dat zou ik ja, niet helemaal kom, kom lekker naar het circuit. Dan ja, dat, vind dat, vind ik ook. Ja, dat vind ik ook. Ja. De hele goede tip. Van, uh, ja. Ja, ja, dat ja, is echt de beste tip van de dag. Erik, ja. dat is de tip van de dag. We gaan het een beetje afsluiten. Hartelijk bedankt voor je komst. Graag gedaan. We gaan naar een muziek. Draaien is maar hè. En als ja. je in de buurt bent Erik, altijd welkom. Altijd welkom, ik, uh, zie je ja. me zeker nog een keer verschijnen. Ja, maar de, zondagmiddag zit we ook de hele middag. Hartstikke leuk, leuk hartstikke En als leuk. je nog kaartje hebt op ZFM? Nou, jij ja, gaat muziek... Uh, wat gaan we doen? Uh? Uh, ik zie hier staan dat we naar... Uh... Ja. Yeah. ja. Nou dat zet hem maar dan aan, dan, dan weten wij we wel wat Precies. het is. 1978 gaan we naar. Ja, hartstikke leuk. WK <laughs> Argentinië. Nee, Blondie Dennis. Oh, uh, Denise. Denise, Denise, rond Dennis. Oké. Ja, Ron Dennis. Okay. Ja. <laughs> Ron Dennis. Denise van Blondie uit 1978 was, dat hoorde ik net. En terwijl de, de, de Formule, oude Formule 1 auto's hier achter ons langs brullen. RAVES Radio, zo heten we tegenwoordig. En het, is, uh, het gaat het hele weekend door Dus bij ZFM Zandvoort. En uh, dus wat dat betreft kun je nog wel uh, blijven genieten hier. Nou, Hans. Uh, ja, wat... we zien ze over, wat, wat... over het rechte eindrijden. Je ziet ze bijna niet, want ze nee. zijn zo weer weg. Hè? Ja, ja, Onvoorstelbaar hard hè? Ja, die gaan die dingen. Ja, dat best... waren natuurlijk uh, flinke Formule 1-wagens die het toen, toen de tijd ook goed deden. wat Ja, het? Uh, volgens mij waren het twee lotussen die goed gingen. 1.35.8. 1.35.8, nou ja, ze dus, uh, rijden met uh... Nou, het is best, uh, best niet slecht. Met de Grand Prix Prieston 1.12, denk ik. Ja, 1.13, zoiets. Uh, ja, ja, ja dus, en, uh, uh... ik zie ook een vlagje staan, dus volgens mij zijn ze klaar. Ja, dat zou best kunnen. Die zijn het slag. Nou, ja. ja, dat is. Ik vind slag hartstikke goed. Het moet een keer ophouden. Dankjewel, ja. We ja, ja, moeten dus, dus, dus niet aan van vannacht Anders nog <laughs> rijden. Hey, wat, wat, wat, wat zijn jouw. Uh, uh, meest uh, bijgebleven herinneringen van dit circuit? Um, nou ja, ik, ben, ik, ben, ik heb een tijdje voor de hammer Stappelt gewerkt in de uh, eind jaren 70. Toen, toen ging ik ook al voor die Grand Prix. En er is een iconische foto, of iconisch, maar in ieder geval een foto met Boy Haaien. Ja? Dus die naam zal je wel een stapel Ja, zeker, zeker. Die zie je nog heel vaak terug. Je hebt ook nog Grand Prix gereden. Je hebt Grand Prix gereden. En dan uh, zit ik uh, op, op een stapel banden. En hij zit ernaast zo. Met, en, uh, ik had enorm lange haar. En dan ben ik helemaal kaal natuurlijk. Maar uh, <laughs> ja, dat is wel een hele leuke foto geworden. Want dit was van Gerry Hoekstra. Oh ja. En uh, ja, dit, dat vond ik leuk. En uh, ja, goed. Uh, uh, uh, ik heb bijvoorbeeld. Uh, Elio de Angelis, uh, uh, had vroeger had je uh, bandentests, je ja. je ja. vijf, zes voor de Grand Prix kwamen ze hier dan twee dagen bandentesten, dat heb je nu ook helemaal niet meer, nee. maar en toen hadden die jongens ook nog wat tijd om uh, lekker te aanhoeren ja. natuurlijk, hè. en hij reed toen voor Lotus ook, Elio de Angelis, een paar, uh, ik denk, uh, zes, vijf, zes weken daarna uh, overleed hij trouwens hè, bij oh, ja. een uh, grote crash, ja. maar uh, heel aardige, aardige, aardige gozer. En, uh, dus ik kon een mooi verhaal maken in de aanloop naar die Grand Prix. Ja. En uh, uh, toen reed hij de snelste tijd, dacht ik, op vrijdag. En een grote verhaal op zaterdag in de krant. Dat was heel leuk voor het Algemeen Dagblad. Nou, dat staat me nog wel goed bij. En, uh, ja, het was natuurlijk leuk dat die races in je achtertuin waren toen. Ja, nee, ik bedoel, ja zeker. zeker. Ik, heb het, ik heb het hier meegemaakt toen was ik, uh, ik flipte natuurlijk altijd naar de pits. Ja. En toen waren ze die, uh, uh, bezig met opnames voor de film Grand Prix. Grand Prix, ja, ja. ja nou, de, die ja. film kan je nog steeds op YouTube bekijken. Ja, volgens mij hebben Rob, Rob Sloot te maken door ook uh, uh, aan meegewerkt. Ja, dat zou, dat zou zomaar ja. kunnen. Heel veel onboordcamera's. En, en uh, dat ze hele mooie, hele mooie beelden zitten. Hoe heet hij die Die, die uh, acteur die. Uh... Steven Queen. Steven Queen ja. ja inderdaad. Maar uh, hier beneden kwam, uh, kwam ik uh, François Hardy tegen. Die speelde ook mee. Nu vandaag. Nee. Oh uh, toen. <laughs> <laughs> ik denk altijd aan die dame. Ja. Maar dat was uh, een bijzondere verschijning die ja? dame. Ja dat was dat uh, wedstrijd. Dat was, wedstrijd, ja, was een, een mooie dame. Ja. Dat dame. Een hele mooie meid. Wedstrijd. Hallo goeie ja. <laughs> nou, jongen, jongen, jongen. Toen ja. uh, toen heb ik. Uh, Wat is toen heb ik haar handtekening gekregen. Ja. En uh, ja, ik vond het dat was een heel klein ventje van de jaren ja. 13, 14. En uh, ik vond het zo... Maar toen uh, zag je al wat mooie vrouwen waren. Niet. Ja, dat uh, had ik wel in de gaten. Ja, ja. ja al snel ja, door. Ja, dat wel, ja. <laughs> maar, uh, ja, goed. Uh, kijk, ik, ik, ik, ik ben uit de tijd, uh, als journalist dan, uit de tijd van, uh, van Jozef Stappen. Nou, die begon in ja. 1994, 94, ja. Klopt. En uh, ja, toen was die krampie hier niet. Toen, nee. Dat was jammer. Dat vond ik wel jammer eigenlijk. Maar daardoor ben ik wel de hele wereld rondgegaan voor ja. die Grand Prix. Dat was natuurlijk de, de andere kant van het verhaal. Want die was een pak populair. Hij had de grootste fanclub van Nederland. Ja, klopt ja. ja, ja. ja, ja. Hij, ja. Stond, ja. Hij stond natuurlijk regelmatig in de grindbak. Dat was jammer. Maar nou, hij, hij was wel bloedsnel hoor, moet ik zeggen. Ja zeker, maar hij, heeft, nee, hij, heeft, hij had niet wat Max wel heeft. Nee, dat klopt, dat klopt. Hij maakte te veel fouten ja. toen. Ja. En uh, een van de van de herinneringen die ik aan hem heb, dat uh, in het weekend dat hij ook in de, in de bron stond, op Hockenheim, ja. weet je wel, met, met, met, ja, ja, ja. met die Tankbuurt, uh, toen had hij op zaterdag uh, ging hij, uh, kwalificeren. En toen, toen had hij hem in de, in, de, in de grindbak gezet. Nou, ja, dat kan gebeuren. Maar toen mocht je nog in de auto van je uh, ja, van, van, van je teamgenoot ja. mocht je ook nog rijden. En wat gebeurt hij reed in die auto van Michael Schumacher, want die reed toen ook voor Bennetton oh, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Die werd toen ook wereldkampioen dat jaar. Zet hij hem weer in de grindbak. Ja. En toen het, dat is het de enige keer, dat zat hij achter in de garage, dat ik hem echt heb zien huilen. Ja, want oh, ja. dat was natuurlijk dramatisch. Ja. En een paar weken later werd hij ook, uh, zeg maar, uh, ja toen werd hij nog derde in uh, Hongarije. Maar hij heeft mazzel gehad dat hij in brand gevlogen was. Wel anders ja, dus anders had hij we wel eerder moeten stoppen. Nee, dat klopt, ja. Want ja. dat was die, die, die, die, die, uh, die man van Benetton. Hoe heet hij? Uh, Flavio Briatore. Ja. Dat was een hard hoor ook. Ja, wat heet? Ja, bij, bij Red Bull zijn ze natuurlijk hard. Hè, met uh, mensen eruit gooien. Of, uh, maar daar, als je ja, niet presteert. Bij, maar toen was het ook al zo hoor. Eigenlijk hebben ze dat allemaal. Ja. Dus als je niet presteert, heb je eruit. Nee, dat, maar dat is ook terecht. Ik bedoel, ja, zeker, Je bent een van de, de twintig snelste mensen. Ja, dat de bedoel de ik. ja. En, uh, iedereen wil in zo'n auto rijden. Ja. En, uh, zeg maar ik ben, ja. die, maar zo'n talent als Max verstappen ik denk niet dat je die nog snel nee. tegenkomt denk je niet nee ik denk niet dat dat uh, ja maar ja ik denk dat hij na Senna... de ja de de, de, de, de, de hij beheerst alles, hè? Hij beheerst alles. Ja. Regenrijden... Uh... Hij heeft Senna en uh, Schumacher. En de Hamilton natuurlijk ook. Hè? Ja, die absoluut. Er ook dat absoluut. zijn er eigenlijk vier in veertig in, in, in, ja. in, in jaar. Nee, inderdaad. Dat en, klopt. Dus elke tien jaar komt er dan ja. zo iemand bovendrijven. Die... Ja, en in het begin maakt hij nu nog een foutje, Max. <kwijnt> maar ik vind hem heel rustig geworden. Ja. En, uh, slim. Vat, uh, slim. foutloos. Dat ja. is op zich wel knap, ja. dat, uh... Ik heb een, uh, uh, de, de, de, de, de Grand Prix van Canada... Uh, dit weekend. Ja, klopt. Ook en, vanavond, uh, he? het is de eerste vanavond, trainingen. Ja, en morgenavond uh, kwalificatie. Het is dus lekker dat het s'avonds is, want dan, ja, dan kan, je, uh, kan je lekker hier, hier ja, eerst, heb je geen probleem uh, mee. Ja, dat klopt. Dus Grand Prix zien en daarna ja. ga je naar huis en dan ja, rond de uur. kan je de... En uh, uiteindelijk uh, heb ik even gekeken naar de Grand Prix van vorig jaar. Ja, maar dat deed hij zo slim. Ja? Toen al. Ja. En dat is een jaar geleden. En toen won hij. En toen okay. uh, had hij pole position. En, uh, maar gewoon... Of Canada ook. Ja. Oké, okay, ja, ik ben ja. er één keer geweest Canada. Oh, ja, een ja, ja, geweldige oh, ja. stad. Uh, Montreal. Dat Montreal was een geweldige stad. En een heel mooi circuit. Op een soort eiland. En, uh, nou, ja, ik ben daar nooit geweest. <coughs> ja, ik, uh, wat me toen opviel waren de ondergrondse uh, uh, winkelcentra. Zeg maar. Oh ja? Nou, je weet niet wat je ziet. Oh ja? Gewoon uh, net zo groot als uh, Zon van Noord of zo. <laughs> Eén winkelcentrum. Maar helemaal onder de grond. Helemaal onder de grond. Ja. Hebben jullie iemand aan de lijn? Hebben we weer... Uh, nee? Nee, nee. nee, nee. Dan... Hij is aan het proberen. Nee, nou, anders... anders gaan we eerst wel even nog uh, muziek draaien. Ja, heb je al iemand? Of... Uh... Wordt het gevraagd? Doe maar eerst een liedje. Dan gaan we eerst een nummertje doen. Ja, we gaan een nummertje doen. Nou, muziek dan, hè? Ja, ja, muziek nummertje. Even kijken, dan gaan we naar. Kijken of jullie hem maar kennen. Of ik hem herken. Of jij. Ik hoor niks. Silence, silence. Ja, dit is Oh ja, dat is hem, ja. Ja. God. Wat is het? Let op. Ja, dat is uit of het dashboard Live. Ja, van... Uh, ja, die... Uh, ja. ja, klopt. <laughs> ik zou, zou Mietloof zeggen. Meatloaf. Ja, Mietloof, ja. We ja, worden ouder. Dankjewel. <laughs> en uh, die duurt de acht minuten, dus zullen we die uh, halve oh, ja, af... Gooi hem maar erin. Hallo, ja. gooi, weet je wat? We gooien hem er gewoon <laughs> erin. Acht minuten. Gekke dag.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 Wat is What's it gonna be, boy yes or no What's it gonna be, boy yes or no we gaan er weer uit voor het nieuws